Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het kabinet ligt, betalen we snel minder voor benzine. Ze willen de accijns verlagen. Ze praten er morgen over in de ministerraad. Deze week bleek uit berekeningen van het Centraal Planbureau dat we er dit jaar in koopkracht flink op achteruit gaan. Dus dat we met ons inkomen minder kunnen kopen. Dat komt door de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Morgen gaat de prijs aan de pomp in elk geval 1 cent omlaag, zegt de branche. Dat komt doordat ruwe olie iets in prijs is gedaald. Ze denken wel dat het hoogste punt in de prijzen voorlopig is geweest. Vluchtelingen uit Oekraïne nemen massaal hun huisdieren mee. Ook die hebben spullen en verzorging nodig. In Zeeland zamelen ze daarom mandjes, voerbakken en speeltjes in. En dan krijgen de dieren medische zorg. Onder de vlag van Hulp voor Dieren uit Oekraïne is de actie inmiddels ook landelijk uitgerold. Een Amsterdamse diamanthandelaar die zijn eigen gijzeling in scène had gezet, is veroordeeld tot een half jaar cel. Hij kreeg ook een taakstraf van 240 uur. De handelaar had geldzorgen, met de nepoverval en gijzeling wilde hij de verzekering oplichten, die keerde hem 3,5 miljoen euro uit. Uiteindelijk heeft de vader van de handelaar alle schade vergoed. En morgen is het de dag van de loodgieter en dat is maar goed ook want er is een groot tekort aan loodgieters in Nederland. In Zeeland komen ze er momenteel zo'n 400 tekort. En dat zorgt voor kopzorgen bij installatiebedrijven. Als iemand een daklekkage heeft of een lekkage van de leiding, ja, dan kun je moeilijk twee weken je vinger erop houden. Juri studeert installatietechniek en hij denkt dat mensen geen goed beeld hebben van het vak loodgieten. Ik denk dat is echt nog het ouderwetse loodgietervak zien en veel materiaal bezig zijn en zulke dingen. Maar het zit veel meer achter dan alleen dat. Het is nooit dat je... Paar dagen hetzelfde werk heb. Het is telkens ja, verschillend. En dat maakt wel, vind ik heel leuk. En dan nog het weer. Komende nacht koelt het flink af. Op de meeste plekken gaat het niet vriezen. Morgen zonnig, smiddags sluierbewolking en tussen de 13 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 was dit met Desire. Waarom zijn we met dit nummer begonnen? Heeft alles uh, te maken in dit uur met de Night Edition van Drop Agda Award. Afgelopen zaterdag uh, was dat uh, de finale ronde. En uh, daar waren we bij. Dus we hebben wat uh, interviews uh, opgenomen met uh, de deelnemers uh, die... Uh, de Daaraan hebben we meegedaan. En dat zijn er vier. En die ga je straks allemaal horen in een uh, volgorde. Nou ja, de, de volgorde zoals ze hebben opgetreden. Uh, Deze precursor zou er zomaar in uh, hebben kunnen staan. Maar hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. Uh, bovendien is hij eens gevraagd. Maar dat, uh, uh, ja, dat gaan we dan wel uitleggen met wel een andere act. Die zeer bekend is uit de doerop Agda uh, Award series. Maar die dook daar ook op. Maar dat uh, zullen we straks uh, verder even toelichten. Uh, het was uh, dus de avond van DJ's, uh, producers, maar ook hiphoppers. Uh, voordat we dus uh, al die interviews uh, laten horen... Uh, een hiphop-tweetal uit Zandvoort. En dat zijn de heren Singy en Deens met rondjes. En met bims. Wat zegt dat? Soldatenwerk, Activatie. Yo, mee of reën niet, ik laat zelf kiezen. Ik ben gekomen voor de seks, ik wil niet naar genieten. Ik wil niet tellen, beter geeft u me wat faze brieven. meters, kijk eens hoe we op de straten skiën. Mijn bestie weet, ik ben geen praten, niet mij lastig vallen. Maak je niet druk, ik check je later, ben wij van de vallen. Even bij komen, van de spanning in mijn lijf. Ik denk van, jij bent toch met mij, maar wat doe jij eens van haar achtervallen? Op balieus, gaan mensen op balieus. Mijn vinger op haar assen glijdt, ik zweer de vissen leuk. Doe hier anders, loei vies, ze mijn vijf, ze wordt nerveus. Ze praten dingen achter mij, maar zegt die dingen voor mijn neus. Yo, petjes geef, ze kijken mij nee, van, jij bent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 ik om mezelf wel geen aandacht trekken. We lopen elke zachte feiten nu we vaker rennen. Je kent de odds van deze lijf, daar hoef geen kaarten te trekken. Ja, die money bracht me zeker ook op rare plekken. Even langs bij blues, voor een kappen en een woord op taartje. Pak vanaf vanavond stekken, geef me kriebels, neem stop op stoppelbaatje. Met Siggy naast me blijf maar zeggen dat we op gaan blazen. Feeling van succes, dat maakt me junkie net toch ook verslaafd. Onder aan het bord, nu naar de top, want we scoren aardig. Gooi die waggy peep op het dash, ik moet mijn gordel dragen. Zou je eigen lastig? ga die tas niet voor je dragen. Blijf maar weg met je neppe louie, bek en al die rode praatjes. Niet eens sportief, zo vind me sexy.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 Hip-hop uh, is dus straks een hoofdbestanddeel in dit uur. En dit uh, komt uit Zandwoord. Het uh, grappig is: die jongens hebben ook een soort making-of uh, gemaakt op YouTube. En wie komt er voor? Ik zei de gek. Ze hebben mij er ook uh, in uh, gezet. Ja, uh, leuk. Zing je in dins en rondjes? Uh, je moet het maar zoeken bij de uh, making-of. En uh, dan zie je mij dus ook uh, van. Jongens, ik ben verkocht. Dat uh, kraam ik dan uit op YouTube. Um, ja, het is gewoon te vinden, dus ik uh, ja, kan er ook niks aan uh, veranderen. Goed, ik zei al: het, uh, er was een oude bekende in die Night Edition. Dat waren de, de mensen van Low Edit Sound System. Nou ja, euh, natuurlijk had ik ook met deze mensen een gesprek. De nachteditie, de finale van de Rob Act Award. Dat is een uh, nieuw onderdeel. Uh, Low Eric Sound System is klaar. En uh, laten we dan maar beginnen bij uh, Dylan. Ja. Want uh, ja, uh, het was uh, het Patronaatcafé, uh, uh, zag ik. Ja, klopt. Dat is. Uh, ja, er zou een act zijn in de kleine zaal. Die is er niet vanwege een uh, coronabesmetting in de band van hun. Uh, en ik denk ook, omdat er, uh, dit een nieuw onderdeel is, dat ze eerst kijken hoeveel man erop afkomt. afkomt en dat ze daarom uh, in het café hebben gebogen. Maar dik is, de sfeer is prima, dus ja. geen... Uh... Geen wanklank? Nee, geen wanklank, nee. Dat is uh, dan ga ik uh, even naar Tessa, uh, want ja, um, het spelen... Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk nu uh, weer uh, na zoveel tijd weer, weer eens ja, opnieuw. Ja, klopt. Ja, we hebben uh, 10 september voor het laatst gespeeld, volgens mij. Uh, in Patronaat ook. Uh, in de grote zaal, anderhalve meter show. En uh, ja, superleuk. Dat was de eerste keer dat we weer mochten, zeg maar. Alleen, ja, in de tussentijd hebben we toch alweer, het is het een half jaar of zo, uh, stilgelegen, zeg maar. Dus ik had wel in het begin even zoiets van, oh ja, ik sta voor mensen te spelen. Het ja. was echt uh, ja, ja. niet stilgelegen, maar... Uh, nee, maar we hebben niet live gespeeld. Ja. Oké, okay, dus, dus dat... Maar uh, ja, als je naar aanloop naar een optreden doet, uh, merk je dan dat dat ook weer toch even wat, uh, wat dingetjes anders is? Uh, wennen of wat dan ook? Um, hoe bedoel je echt tijdens het optreden zelf? Of ja, ook. Voor? Ja, ook daarvoor. Uh, nou ja, we hebben wel vanmiddag even nog, even nog gerepeteerd. We hebben even alles doorgenomen. Want ja, we, we hebben natuurlijk uh, de, deze liedjes zeg maar, al een tijdje niet meer echt op het podium voor mensen gedaan. Dat, dat hebben we wel gedaan. Um, maar ja, het is wel even weer van oh, ja, we staan voor mensen te spelen en dat is gewoon heel vet en uh, ja. Het is gewoon wel weer even fijn dat het weer allemaal mag en dat het ook vol staat. En mensen geven je ook naar de hand gewoon een hand. Ja. En uh, van, van hé hey, ja leuk, weet je wel. En ja, dat, dat en is gewoon. gewoon dat ja, je weer... Ja, wat wil je zeggen? Dat, uh, uh, dat je gewoon energie van het publiek terugkrijgt. En uh, dat mis je wel bijvoorbeeld als er... Uh, livestream? Livestream, ja, dan speel je gewoon de leegte in, bij wijze van spreken. Want je weet niet hoeveel mensen er kijken. Maar ook uh, als er mensen zitten, dan zie je mensen wel meetappen uh, met hun voet of klappen. Weet je, maar, of een hoofddein. Maar je krijgt niet de energie van... Mensen die dan staan te dansen op een, uh, op een dansvloer. Dat, dat heb ik wel heel erg gemist, heb ik gemerkt nu. Uh, merkte jij dat ook, uh, dat er uh, wat energie uh, en wisselwerking uh, was met het publiek? Ja, ja, bij het zitconcert vond ik, uh, ja, ik ga er sowieso goed op als ik zie dat mensen in de zaal het ook leuk vinden en uh, zin hebben om te dansen. En met zitconcert merkte je gewoon dat mensen wilden opstaan en wilden dansen en dat kon toen niet. En dan is het heel moeilijk om vanaf het podium wel die energie te blijven geven. Dus het is heel lekker dat nu mensen gewoon weer mogen staan en weer mogen dansen en dat het allemaal weer kan. Ja, er was toen wel één iemand op 10 ja. september die, die eigenwijs was ja, en die, die ging toch dansen achter in de zaal. En, en, en, en hij en werd elke keer wel weer op zijn plaats gezet, maar hij ging toch iedere ja. keer weer dansen. Alek. En uiteindelijk hebben ze hem gewoon laten dansen iedereen volgens mij. Dus dat was wel leuk. Uh, uh, maar het, het, het is natuurlijk uh, wel prettig, want uh, dat, jullie muziek ontleent zich natuurlijk voor bewegen. Ja, ja nee, denk ik denk steeds meer. Ja, we, we, waren eer, we waren eerst wat chiller en maar, wij merken ook gewoon dat we het leuker vinden als het zonnetje schijnt. Zijn, zitten wij zelf ook goed in ons spel, dus willen wij ook dansen. Dus uh, ja, wij proberen onze muziek wel steeds meer dansbaar te maken. Goed, dank jullie wel. Ja, ja graag gedaan.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 Even in een uh, grotere ruimte bij de lounge tussen stage 1 en stage 2. Uh, Phil Match, ook een van de mensen die meedoet en mee heeft gedaan bij de finale ronde van de The night edition van de Rob Akta. wordt. Uh, ja, Nederlandstalige hip-hop. Uh, hoe, uh, hoe, hoe ben je er toe gekomen om dat te doen? Oeh, ja, ik denk. Het lijkt me niet dat, het, uh, dat ik het wiel heb uitgevonden. <laughs> er zijn wel veel mensen hier doen. Maar um, hoe ben ik ook gekomen? Ja, uh, ik hou gewoon van muziek. Uh, ik ben begonnen als producer. En op een gegeven moment had ik niemand om op mijn beats te rappen. En toen dacht ik, van, nou, dan ga ik het zelf doen. Ja, ja, ja. Uh, Hip-hop is natuurlijk wel een, uh, ja, een bijzondere vorm van uh, muziek maken. Uh, ja, ik, ik heb al een beetje het idee, het is een beetje van de straat. Uh, ja, ik, nee, dat zie je wel verkeerd. Ik denk dat je, dat, dat tekort door de bocht is. Het komt uit een tegencultuur uh, die inderdaad, kijk, gangster rap is natuurlijk waar het begon, maar het, hip hop is veel breder dan dat. Het is echt al, het is eigenlijk meer pop nu geworden. Je hebt alle soorten hip hop, net als dat je alle soorten rock hebt, alle soorten whatever. Ja. Dus dat is even een misvatting die dus nu meteen even uit de wereld is geholpen dat, uh, dat het niet alleen maar uh, daar Zeker vandaan komt. Niet. Verre van, verre van. Maar ik denk als je meer hip hiphop zou luisteren dan zou je dat met mij eens zijn, ja. Ja. Nou ja, uh, ik, ik ga er wel in mee, want ik denk toch dat er ook een, een assortiment best wel van literaire ondergrond hier en daar uh, erin zit. Uh, ik zou niet willen zeggen literair, maar ik heb wel altijd een talenknobbel gehad, dat ja. wel, ja. Uh, wa waaruit uh, bleek dat uh, in het uh, verleden, waar uh, waar zag je? Nou eerlijk gezegd, ik vond altijd op school uh, de schrijfopdrachten, eigenlijk vanaf de basisschool al, met taal, dan moest je soms een, moest je een stukje schrijven of zo. En dat vond ik eigenlijk altijd heel erg leuk, waar alle kind, andere, andere kinderen dat heel moeilijk of niet leuk vonden. Dus ik wist eigenlijk al vanaf heel jongs af aan van daar wil ik sowieso iets mee doen. Uh, en wanneer uh, is het op een gegeven moment uh, zo ver gekomen dat je dat op een gegeven moment kon uh, omzetten in... Nou ja, laten we zeggen een beetje muziek uh, en, en noem maar op. Um, ja, dat is eigenlijk heel lang kloten gewoon. Dus ik denk ja. iets van vier, vijf jaar gewoon klooien en ja. gewoon lol maken. Weet je wel, daar, daar begint eigenlijk muziek, ja. denk ik, vaak. Ja. Gewoon lol maken en ook je emoties kwijt kunnen. Dus niet altijd alleen maar lol natuurlijk. Uh, maar ja, dan op een gegeven moment ben je het zoveel aan het doen en merk je van, hé, hey, ik ben er eigenlijk best wel goed in geworden over die vier, vijf jaar. Uh, toen had ik mijn eerste showtje en toen dacht ik van, nou uh, ja, dit is gewoon het, dit is gewoon voor mij. En hoe ben je hier dan, dan terechtgekomen bij deze Night Edition? Uh, ja, sowieso in Haarlem heb ik wel meer opgetreden. Uh, dus ja, ik zag het voorbij komen op instaan. Het was gewoon, ik had alleen nog niet in het patronaat gestaan. Dus het was voor mij heel logisch om me gewoon hiervoor aan te melden. Nou ja, het is afwachten, want ja, het is misschien een wedstrijd. Maar heb jij dan ook iets met wedstrijden? Of ik, denk ja, je ja, dat? Ja, ja, ik kom om te winnen. Ik kom zeker om te winnen. Ja. Ik wil echt met die prijs naar huis gaan. Oh, okay. En uh, als mensen dit horen, waar ben jij op te vinden op de socials? Uh, nou ja, Phil Metz. P-H-I-L-M-E-D van Dirk S. Um, ja, op Instagram en op Spotify natuurlijk onder dezelfde naam. Dus, uh, oh ja, ook op TikTok tegenwoordig onder dezelfde naam. Dus uh, ja, daar kan je me checken. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. You must never give in to despair. Allow yourself to slip down that road. and you surrender to your lowest instincts. In the darkest times Hope is something you give yourself That is the meaning of inner strength Ik weet de prijs van een better life Wat breng je aan de tafel kan niet zomaar met me zijn Staat geschreven in de sterren en ik check de signs Zijn topbak kon een beat te tikken met een flesje wijn Shit het is een fight maar ik voel de spanning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 Mocht die feelings, zoeken je eigen weg omhoog, dan bouw je elk boe, Ik ja. ontwikkelde obstakels, maar kan nog steeds niet doorslapen Wil verleden loslaten, bleven, doordragen steeds, het wordt zwaarder Je hoort de pijn in mijn stem, probeert te vechten door tranen Leg de pijn in mijn trek, en ieder woord wordt daden Shit, kan me nog breken, echt niet bang meer voor regen Tuurlijk zit er soms tegen, maar wat ontbreekt, dat maakt me completer Van elke fout word ik beter, en vallen bracht me omhoog Dus zijn de tijden onzeker, is er altijd nog hoop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 Van de mensen die meedeed ook. En het is een hip-hop act, of mag ik het niet zo noemen, Cuba? Dat mag zeker. Ja? Ik probeer af en toe te experimenteren, maar uh, het valt zeker allemaal in de categorie hip-hop. Ja. En... ja, ik zeg hip-hop act, maar het is gewoon hip-hop. Ja. ja. Uh, nou ja, goed, ik, uh, ik weet dat je uh, niet alleen nu hier uh, actief bent, maar dat je in het uh, verleden ook nog het afgelopen jaar uh, bezig bent uh, geweest uh, bij uh, de Waterland Popprijs. Ja, dat klopt. Ja, uh, hoe is dat bevallen? Dat is zeer goed bevallen. Uh, wat mij het meest heeft bevallen, is uh, de ervaring mm -hmm. van het live optreden. Dus dat heb ik daarvoor niet veel gehad. En met de WAP had ik. Uh, Vier, vier of vijf optredens uit mijn hoofd ja. in verschillende steden en dorpen ja. en uh, ja, dat heeft me super erg geholpen, want uh, ik wist niet zo goed wat... Uh, wat ja, een soundcheck bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ik wist niet zo goed hoe dat moest ja. en hoe dat in elkaar zat en uh, nou, dat zijn toch van die dingen die je eigenlijk moet weten. Ja, wat ik heb begrepen bij de Waterland Popreis uh, zat er ook iets van een soort van coaching. Ja, ja, ja klopt. Ik had Raymond als coach. Uh, super relaxed uh, ook rapper in het verleden. En die heeft me super veel geholpen op dat soort vlakken van uh, performance. Maar ook uh, een beetje de zakelijke kant en dat soort dingen, dat uh, is ook wel belangrijk. Dus hoe dat precies zit, en, uh, of niet per se zakelijk, maar hoe benader je bepaalde mensen. Want ja, ik heb, ik heb niet aan de Herman Brood Academie gezeten, dus je zit er toch niet in. Nee. En uh, je probeert er toch als, uh, ja, je probeert er wel in te komen in de ja, ja, ja. business. Ja. Uh, dan is dit in Harlem weer iets, iets heel anders. Uh, hoe, uh, hoe is dat uh, gegaan? Ja, ja ik, uh, ik, mijn broer woont hier ja. en uh, ik heb te horen gekregen dat, uh, dat hier een uh, vergelijkbare competitie bezig is. Uh, dus ik wou daar zeker aan deelnemen. Ik vind, uh, patronaat vind ik ook een super, uh, super uh, concertgebouw. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat was de logische volgende stap. Ik, uh, ik had een beetje mijn buurt gehad en uh, we probeerden uit te breiden. En uh, ja, laten we doorgaan zo. Ja. En, uh, uh, wat, vond, wat vond je van uh, de avond zelf? Super tof, super tof. Ik, ik was zelf een beetje aan het stressen, want ik kom dus uit Duitsland nu uh, ja. gereden. En, ja. Ja, we dachten dat we makkelijk 7 uur hier zouden zijn. Nou, het, hoe laat kwamen we hier? Uh, kwart over negen zijn we hier gekomen. Dus echt vlak voordat we konden optreden. Dus gelukkig is dat goed gegaan. Uh, maar misschien helpt het ook, want ik had niet echt tijd om nerveus te zijn voor het optreden zelf. Dus ja. in die zin, ik heb ervan genoten en uh, veel jeugd hier. Ja, super tof, super gezellig. En uh, ik, ik, ik heb net opgetreden, ik ben er net, dus ik ben benieuwd wat de volgende ex uh, te bieden hebben. Ja, dan, dan ook de afsluitende vraag maar even aan jou. Uh, waar ben je op te vinden op de socials? Socials, dat is Kuba. Uh, maar uh, je speelt het als KVBA. Ik ben te vinden op Spotify. Op alle streaming platforms. Ik ben op Instagram te vinden als KVBA Sound. Ja. Uh, ik ben op Facebook. Ik ben uh, overal. Je kan me overal vinden. Op YouTube vooral ook. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En hopelijk tot uh, binnenkort. with you what i do feeling like a goof does she like does she like does she like me not feel like arguing but i better forget that thought cause i might end up saying things that i'd rather not and i think there was a chance for a better plot finally got you on the phone but you got someone on hold and you told me to call back is that your man To think that you the shit Now I just think you constipated Constantly you testing on my patience All this time I waited My excitement faded Tell me what is that fragrance Get out of my mind Profumo. Love ain't in the air I know you know Lost track of time No blow Could take back the time I wasted Now I'm kinda jaded But I gotta face it I ain't got mention, you just love attention, that's your type of facelift And I put you in my favorites, tell me how much more lame it gets Now I don't know what to make of it, you done play me the most, no greatest let hits Let me know, every day the same tune radio If there's someone else, why don't you let me know If he moving in a school, Speaking sugar cold Are you feeling me to keep die vandaag heeft opgetreden in de finale van de Night Edition van de Rob Akdaword wordt, is Ned Francis. Ja, uh, en dan kom je uit van hip-hop. En hij, hij heeft me net uh, verteld dat hij uh, ook hier uh, uit deze omgeving komt. Jazeker, en uh, in Haarlem opgegroeid eigenlijk, dus uh, dat is heel mooi. Ja, uh, merken we dat ook een beetje terug in, het, uh, in, in de songs en uh, in het materiaal wat je maakt? Nou, ik denk het niet, want ik uh, zing en heb natuurlijk uh, in het Engels. Ja. Dus uh, dan is het een beetje moeilijk om terug te horen. Maar ik probeer er wel zoveel mogelijk weer terug in te stoppen, zeg maar. Ja. Uh, waar gaat het uh, meestal bij jou over als, uh, als je dingen maakt? Uh, nou Voornamelijk dingen die ik gewoon echt meemaak in het leven, zeg maar. Dus ja. heel veel over romantiek, liefde, ja. maar eigenlijk ook uit uh, trauma's uit het verleden, zeg maar. Die ja. je als uh, jonge kind meemaakt en uh, door de jaren nog steeds heen. Ja, ook bijvoorbeeld misschien de verhalen die ze jou vertellen en dat je daar uh, iets uh, mee, mee doet? Nee, uh, nee alles uh, is zelf, zeg maar. Dus het zijn echt mijn eigen verhalen. Ja. En mijn eigen, uh, hoe heet dat, um, hoe noem je dat? Verwerkingsproces? Ja, juist, precies. Precies dat, ja. ja. Dat is alles wat ik zelf heb meegemaakt. En natuurlijk uh, pluk ik hier een beetje van de verhalen om me heen. Ja. Maar voornamelijk is het wel echt mijn eigen verhaal, zeg maar, mijn eigen sound. Ja. Uh, wat wat, wat uh, biedt dat uh, voor jou als je zoiets maakt? Uh, wat, uh, wat doet het dan met jouzelf? Uh, is dat een onderdeel van een verwerkingsproces? Ja, dat is sowieso. Want ik schrijf het dan van me af. Ja. Uh, maar ook. Oh, een soort opluchting, want ik merk dat ik heel veel mooie reacties krijg. Ja. Ik had laatst een single uitgebracht, Mooi Live. En ik, uh, tien minuten na die, na die, nadat hij was uitgekomen, kreeg ik een belletje van een maat van me. En uh, die zat gewoon in tranen. Omdat hij het ook voelde, zeg maar. Maar ik heb het gewoon omschreven voor hem. En ja. uh, dat was het. Ja. Dus, dus het kan wel zo zijn dat wat je maakt, ja. dat dat misschien gelijk ook meteen een hele groep mensen aanspreekt. Uh, en zich dat ook, is ook herkennen. Ja, dat sowieso. Dat is ook de bedoeling. Ja. Daarvoor doe ik is, dit ook echt. Ja, is dit, dan is uh, hip-hop uh, toch ook. Uh, spreekt voor een hele hoop mensen tot de verbeelding in, in dit opzicht. En uh, het raakt ook uh, mensen. Ja, dat sowieso. Dat merk ik ook gewoon omheen, weet je. We luisteren van alles, maar wel voornamelijk hip-hop. Ja. Dus, uh, uh, zeker. Wat is er nou zo, uh, zo uh, echt aan hip-hop? Ik denk de, de rouwheid, zeg maar. Ja. Ja, niet bang zijn om uh, op je bek te gaan of zo. Uh, ja. Natuurlijk zijn wij ook artiesten, dus ook vrij perfectionistisch. Maar... Iets minder, zeg maar. Wij doen het vaak in one take. Ja. In, pla in plaats van in delen opnemen, zeg maar. Dus dan hoor je echt de rauwheid uh, in onze stem. En ja. van alles. Maakt dat het ook uh, mooier? Dat je het uh, in die one take doet? Soms wel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> soms wel, soms wel. Maar... Uh... Meestal niet, zeg maar, want dan uh, krijgen we dat geheigen doorheen en uh, struiken heel veel woorden. Ja. Maar het, ja, als je in de studio bent, is het wel gewoon fijn, zeg maar. Dat is gewoon een mooi proces. Ja, oké, okay. dus uh, nou ja, dat is het ook, denk ik ook. Hè? Want als je het. Uh, het is En ik denk dat het ook een voldaan gevoel geeft als je het in één take doet. Ja, dat is je hebt. zo. Dan, dan voel je gelijk de hele manier. Dus uh, dat is top. Ja. Nog even, als ze jou willen vinden op de socials, waar kunnen ze dat doen? Jullie kunnen me volgen op Spotify en op Instagram onder de naam Nat Francis. Dat is N-A-T-Francis. Helemaal goed, dankjewel. Ja, u ook bedankt. Ja, en uh, hij maakte in dit uh, hele verhaal een, uh, ja, een, een toespeling op dat nummer More Life. En die heb ik dan ook uh, heel uh, subtiel erbij gezocht. En het is ook inderdaad een beeldschoon nummer. Been home in a while, mama knows I'm on the grind Hardly have time for my lady, cause the niggas tryna shine I'm just tryna save our lives, get out of this slump And take flight, did wrong, but now nah, right, yeah I want a better life, I wanna throw them better days I wanna see the sunshine, not them rainy days I wanna make a hundred mil, and go hide away you feels the pain, when that Francis makes it fade away I wanna boss up like that big mushroom in Mario I really suffer from asthma, I should do cardio But music is my life, this ain't no hobby This my way out the struggle, so I'm always locked in studio Always on the ground, nigga more than 9 to 5 If you look deep in my eyes, you see some pain from my past I used to always come in last, but it's time to win I'm always points behind, because the color of my skin uh. I never wear a mask, I just put on a happy face When I get home and see mama struggling, this ain't no happy place So tell me where my happy place is I think in the studio or a space where I can let no, that big hit Mama, worry Mama, not to worry One day I'm gonna prove One day I'm gonna prove All the, things I've been doing, All the things that I've been doing, I come too far to yeah. not to yeah. lose. I just got some more life, some more time. One day I'm make things right. I'll stay right by your side for life. One day I'ma make things right Ah, uh, Not only doing this for me I do this shit for my whole family My dad was never there So I'm the only man you see Been never greedy Always shared I made sure that the gang could eat I always kept it 100 There ain't no faking me So why they wanna hate on me Why they wanna see me bleed I'm trying to make it out the hood So the whole damn world can see How talented we are The things we could become The future's looking bright Wakanda here we come I told my become. mama just a whole time I'm on the grind Day and night to make it alright The clouds are fading And the sun is coming all right. I'm on the grind Day and night to make it all right, it's all right Told my mama just to hold tight I'm on the grind, day and night to make it all right The clouds are fading and the sun is coming through right I'm on the grind, day and night to make it all right It's all right Told my mama not to worry, not to worry. One, day I'm gonna prove One day I'm gonna prove All the things that I've been doing I've been doing. I come too far to to not yeah. to lose I just need for more life, for more time One day I'm gonna make things right I'll sit right by your side happy birthday mom i love you and i wish you the best i am so proud of you of everything that you have overcome in life and you are such a role model i see myself in you every single day Hij was ook uiteindelijk degene die het uh, wist te winnen. Nee, net Francis uit Amsterdam, want uh, maar zijn roots liggen in Haarlem. Uh, More live hoorde je. Uh, daarmee is ook meteen uh, de finale ronde een einde gekomen. Hij heeft in ieder geval al het uh, nodig op zak, want uh, je krijgt uh, studio tijd om het een en ander op te nemen. En hij staat ook gelijk in de finale ronde van de gewone Rob Aknaord. En die is op 17 april. Dat uh, is dan uh, het eind van uh, deze Rob Agda Award uh, serie van 2022. Want uh, het heeft een uh, lange tijd uh, stilgezeten. Maar ze zijn weer bezig. Dus dat is al een goed teken. Uh, komende vrijdag is uh, namelijk uh, de eerste voorronde. En dat is de gewone reguliere voorronde. Uh, dat uh, proberen we dus ook zo goed en zo kwaad mee te nemen. Dat is dus morgen. Um, over uh, morgen uh, gesproken, uh, dan komt er een, een album uit van Lorina in de Tijd. En uh, laten we ze nou ook eventjes uh, laten horen. Het nummer dat, uh, waar ze het een lange tijd mee gedaan hebben is Open Sea. First time in your life that you feel all ...af en toe een beetje van elkaar te luisteren vind ik Willem de Waard en, en ik. Uh, hij op zaterdag bij Radio Capelle met Zwaardvis. En ik uh, zijn de gek samen met Marcus van Dam op de donderdag als het gaat om Alternative FM. Maar dit zat zaterdag toch uh, echt bij uh, collega de Waard in de uitzending. Portland Rider. En ik dacht dat is toch best hele goede muziek om ook hier uh, even te laten horen. The Roads is Calling. Daarvoor hoorde je Lurina en The Tide met Open scene. Morgen komt het debuutalbum en die heeft ook dezelfde titel als de single die je net hebt uh, kunnen horen. Dit is ook aller uh, Weer een beetje rustpunt in deze alternatieve Nederlandstalig werk van Levi En Onbezonnen is ook alweer een paar weken oud. Je kijkt me aan en je zegt niet te zien wat je wil. Je wil me zien buiten spelen. In de regen zonder jassen en al mijn gevoel Even niet te hoeven delen Dat uh, waren uh, de slow, uh, slow clock. Eigenlijk is het stiekem maar één persoon. En dat is Harmen Kuiper die erachter zit. Maar uh, als je het uh, bericht wil lezen... dan uh, kun je dat uh, doen op uh, de website uh, van alternativefm.nl. En daar is het hele bericht uh, nog eens een keer op na te slaan. Monumental heet het nummer. Tot aan het nieuws. Uh, deze single van Meda Rose. Cold. Does it get easier with time to understand?